7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. PvdA-fractie staat in zijn geheel achter Cohen. Staatssecretaris Bleker overleeft motie van afkeuring. En gemeente Utrecht geeft fouten toe in zaak Roma-familie. De hele PvdA-fractie steunt fractieleider Job Cohen. Dat is volgens Cohen een van de uitkomsten van een vergadering van de fractie.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 grote rederij heeft besloten 40 schepen te laten lossen en laden in andere havens zoals Rotterdam. De VS trekt 11.000 militairen terug uit Duitsland en Italië. Dat is bijna twee keer zoveel als vorige maand werd aangekondigd door de Amerikaanse minister van Defensie Panetta. Amerika haalt de manschappen weg vanwege de bezuinigingen op het defensiebudget en een verschuiving van de aandacht naar Azië. Na het vertrek van de troepen blijven er in Europa nog zo'n 70.000 Amerikaanse militairen over. PSV heeft in de Europa League met 2-1 gewonnen van Trabzonspor. In Turkije scoorden Matafs en Toyvone de doelpunten voor de Eindhovenaren... die al 10 Europese duels op rij ongeslagen zijn. FC Twente won de uitwedstrijd tegen Steaua Boekarest met 1-0. Ajax verloor thuis met 2-0 van Manchester United. zet versloeg in eigen huis Anderlecht met 1-0. Het weer, het is bewolkt. Vooral in het midden en zuiden valt af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag is er ook af en toe zon. Bij een meest matige westelijke wind wordt het een graad of acht. Morgen iets warmer met van tijd tot tijd regen of motregen. En vanaf zondag een paar dagen wat kouder met nachtvorst en winterse buien.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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Je hoorde net de omstreden moslimgeleerde Haidam Al-Hadad... mag naar Nederland komen van minister Opstelten. Hij komt zelfs om negen uur aan, op Schiphol. Een Kamermeerderheid wil hem niet in Nederland hebben. Later in deze uitzending gesprek met Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij voert dat verzet aan. We gaan eerst naar het rumoer binnen de PvdA. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer gaat gewoon door... onder leiding van fractievoorzitter Job Hen. De onrust die gisteren ontstond over een kranteninterview van hem en partijvoorzitter Hans Spekman, werd gisteravond in de fractie bezworen. Kamerlid Frans Timmermans zag een SP light koers in het verhaal, maar slikte zijn eerder uitgelekte kritiek gisteravond weer in, zag verslaggever Wilco Bal. Het begon met een interview in Trouw dat leidde tot een dag vol onrust. Maar na een uren durende fractievergadering werden de rijen in de PvdA gisteravond toch weer gesloten.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 In een uitgelekte mail schreef Kamerlid Frans Timmermans dat hij het tactisch en strategisch onverstandig vond een SP-Light koers te kiezen.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 Lang niet alle fractieleden bleken zich zo aan het interview gestoord te hebben als hij. Ronald Plasterk, bijvoorbeeld. Ik vond het een keurig interview. en uh, Toen ik het las, toen, uh, vond ik het een prima verhaal. Er stond, uh, er stond één zinnetje waarvan ik dacht: nou. Uh, en de kop die daarboven stond, ja, dat was de duiding van een journalist. En dat, dat, dat mag, dat kan, dat kan een journalist doen. Grote irritatie was er in de fractie dat de kwestie op straat was komen te liggen. Uitgerekend op de dag dat het CDA en de PVV, de vijand... ruzie kregen over de hypotheekrenteaftrek... wist de PVDA de schijnwerpers weer naar zich toe te trekken. En dat mag niet, zei Jacques Monnas na afloop. Ja, ik, ik loop wel wat langer mee in Partij van de Arbeid. Het is een soort van lemmingen gedrag, hè? Want, zoals we het altijd naar de Partij van de Arbeid moet. Maar dat was ook de, de boosheid in de hele fractie. Dat was ook mijn boosheid die er nog steeds is dat we allemaal ons stinkende best doen, werken hard... maar ook heel veel wethouders, raadsleden, burgemeesters... en dat dan toch twee prominente leden van onze fractie... met elkaar in de haren vliegen, dat mag gewoon niet gebeuren. Zeker niet in zo'n grote club als de Partij van de Arbeid. Het mag gewoon niet gebeuren, al aldus Jacques Monage. De vraag is of het niet nog een keer zal gebeuren. Ja, Wilco Boom was dat. Met zijn verslag over de onenigheid, rumoer binnen de PvdA... we zijn er natuurlijk nog niet over uitgesproken na acht uur... Ga ik eens vragen aan de partijvoorzitter Hans Spekman hoe hij vanochtend is opgestaan. Maar we gaan eerst naar Duitsland. De in opspraak geraakte Duitse president Wolf moet mogelijk toch voor zijn positie vrezen. Het Openbaar Ministerie in Nedersaksen heeft de Bondsdag gevraagd de onschendbaarheid van Wolf op te heffen. Voordat uh, Wolf in 2010 president werd, was hij premier van Nedersaksen En in die hoedanigheid zou hij misbruik van zijn functie hebben gemaakt. Ik heb het erover met correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, dat is toch een onverwachte ontwikkeling, hè? Ja, absoluut. Het is ten eerste uniek dat zoiets gebeurt bij een bondspresident... dat de onschendbaarheid wordt opgeheven, eh, als dat inderdaad gebeurt. En het is ook een onverwachte ontwikkeling... omdat tot nu toe er heel veel dingen waren die men hem kon verwijten... maar waarvan de meeste toch nog een kwestie waren van smaak, zou je kunnen zeggen. Dus hij zelf en zijn advocaat, en niet te vergeten natuurlijk Angela Merkel... die hem op deze functie heeft gezet, die konden steeds zeggen... het is misschien niet netjes wat hij heeft gedaan... maar juridisch valt hem niks te verwijten. Dat was de laatste verdediging steeds. En die is nu weg. Als justitie echt een onderzoek tegen hem wil beginnen... Dan gaan ze heus niet over een nachtje ijs, dan hebben ze echt een goede zaak. Uh, en je kan tegen de oppositie ook nog zeggen, ja, jullie willen hem wegpesten. Maar tegen justitie kun je alleen maar zeggen, ga je gang. Dit is echt een grote stap verder in dit verhaal. Ik ja. hey, breng ons nog even in herinnering wat voor schijfers Schaatshoef ook alweer heeft gegeten toen hij premier was van Neder-Saxe. Het begon natuurlijk met grote onthullingen over een goedkope lening... een, een hypotheek zoals iemand anders hem nooit zou hebben gekregen... om een huis te kopen. Hij zou de hoofdredacteur van bild toen hebben bedreigd... als die daarover zou publiceren. Maar wat nu juridisch relevant is... zijn dingen die daarna de afgelopen weken pas aan het licht zijn gekomen. Verhalen over Wolf en zijn contacten met ondernemers. Onder andere een filmregisseur waar hij goede vrienden mee is geworden. Die regisseur heeft van de regering van Neder-Saxen... een garantie gekregen van 4 miljoen voor zijn bedrijf. Dat kan een regering natuurlijk doen... Maar privé heeft hij de vriendendienst teruggedaan aan Wolf. om allerlei dure dingen voor hem voor te schieten: hotels, mobiele telefoons, dingen ook. die weer iemand anders niet zo gunstig zou krijgen. Wolf dan wel. En die zou dat zogenaamd dan af en toe later contant hebben terugbetaald. Dat gelooft eigenlijk toch niemand. Nou, en daar zou dus nu echt sprake zijn van, ja, van vriendjespolitiek. Eh, en misschien zelfs echt van omkoping. Hmm. En wat verwacht jij van de Bondsdag? Denk jij dat ze inderdaad gehoor geven. aan het verzoek van het OM, meneer de saxe om die onschendbaarheid op te heffen? Ja, dat kan naast niet anders. De oppositie, die zegt gisteravond meteen al, de SPD en de Groenen dat ze het verzoek willen inwilligen. En de regeringspartijen kunnen het eigenlijk ook niet met goed fatsoen afwijzen. Anders zou je de verdenking op je laden eh, dat je justitie dwars bompt. Dus de enige vraag is nu niet meer wanneer dat, of niet of het gebeurt... maar wanneer het gaat gebeuren. Eh, de Bondsdag die vergadert eigenlijk pas weer over een anderhalve week. De komende dagen verzinkt de helft van het land in carnaval. Eh, in de tussentijd moet de regering eigenlijk al wel een standpunt innemen. Dus het zal ook niet rustig blijven totdat over een dag of tien... de bondsdag weer. Bij elkaar komt. Iedereen moet nu langzamerhand in het openbaar een standpunt innemen. Ook bondskanselier Merkel hè, Die heeft Wolf de hele tijd gesteund. Ja. Uh, maar zij moet nu eigenlijk ook zeggen waar ze staat in deze hele nieuwe situatie. Ja, en Wolf zelf die zal er steeds slechter bij slapen, vermoed ik. Uh, want het is natuurlijk niet houdbaar dat een, uh, een misschien wel een strafrechtelijk onderzoek gaat lopen tegen een president. Denk jij dat hij dat eraf gaat wachten? Je kunt eigenlijk niet meer functioneren, denk ik. De kans is groot dat de volk vandaag nog met een verklaring komt. Dat zou kunnen betekenen dat hij dan zegt dat hij zijn functie voorlopig niet actief uitoefent in afwachting van het onderzoek. Het kan ook zijn dat hij eindelijk de eer aan zichzelf houdt en opstapt. De commentaren van gisteravond gingen allemaal al in de richting dat het nu alleen nog een kwestie van tijd is voordat hij opstapt. Ja, en dan heeft Angela Merkel natuurlijk echt een rezachtig probleem erbij. Midden in de eurocrisis moet ze dan ook nog samen met de oppositie een kandidaat gaan zoeken. Dat is eigenlijk haar eer ten na. Maar ze heeft weinig andere keus. Want nog een keertje met een eigen keuze doordraven en zeggen die man moet dat precies worden. Dat is de afgelopen keer nu met Wolf zo gruwelijk mislukt dat ze dat niet nog een keertje zal doen. Dus dat ze door het stof zal moeten en nu met de oppositie samen moet gaan praten. Wie kan Wolf op gaan volgen? Nou benieuwd hoe dit afloopt. Walter Meijer, dankjewel vanuit Berlijn. En zo dadelijk in de uitzending. Het was een moeilijk jaar voor de grote aanmerken. U hoort zo dadelijk waarom en wie de winnaars zijn in de supermarkt. We gaan eerst naar de verkeersinformatie. Dennis mooi. Lara, er staat één file. Die staat bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Tussen het knopend Vaanplein en de afritsjaarloos. Drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen. Het is kwart over zeven. Nadat hij een dag eerder al had gezegd dat hij kandidaat is... was gisteravond dan een eerste grote campagne optreden van Nicolas Sarkozy. In het plaatsje Annecy kwamen zo'n 1500 aanhangers hun favoriete kandidaat toejuichen. Een eerste campagne optreden dat bol stond van het patriotisme. Met een slogan die de vaderlandsliefde belichaamt: La France forte, een krachtig Frankrijk. En voor Sarkozy is een krachtig Frankrijk een verenigd Frankrijk. Ondaan van de strijd tussen links en rechts. En ik heb de quand een responsable politiek considérer qu'il y a de gauche, et les mauvais Français, ceux qui de gauche. Ik heb moeite met de opvatting dat alles wat niet links is automatisch slecht is, zegt Sarkozy, die als kandidaat probeert boven de partijen te staan. La France, ce n'est pas la droite. La France, ce n'est pas la gauche. La France, c'est tous les Français. Het land van alle Fransen, zegt de man die dat land probeert nog eens vijf jaar te besturen. Het wordt een lastige campagne voor hem. Maar gisteren toonde hij en zijn aanhangers strijdlust, doorzettingsvermogen in de campagne, zelfs als de geluidsinstallatie het laat afweten. Le peuple n'est pas au courant des réformes qui ont été faites. Il y a eu 155 réformes de faites par le président Sarkozy. Maar in de zaal was ook een vorm van verontwaardiging. Hoe kan deze man, onze president, zo slecht beoordeeld worden, zegt deze aanhanger. Maar de kiezers zien vooral de stijgende werkloosheid en de opgelopen staatsschuld. En maandenlang hebben ze gehoord hoe François Hollande zijn kritiek kon spuien zonder repliek. Het was frustrerend, zeggen vooral de jongeren hier dat onze president nog niet meedeed. On est pas énervé, maar on était un peu frustré, je frustré peu. On en tout cas On is erto content maintenant que IC declarer kandidaat, de pouvoir le steunen. Donc... Eindelijk kunnen we hem steunen. Het is goed dat de campagne begonnen is. Sarkozy is beestachtig goed in de campagne. Sarkozy is een bed de campagne, een bed politiek en de sondages gaan, je pense, remonter. Vertrouwen dat het vanzelf goed zal komen, de peilingen, dat vertrouwen overheerst. Vertrouwen ook dat de kiezer uiteindelijk in zal zien, hopen ze hier dat Sarkozy tijdens de crisis de beste kandidaat is. En dan maakt het niet uit, zegt men, dat hij eerst achterstand in de peilingen had, zegt dit echtpaar. Er is een Frans gezegde dat vrij vertaald klinkt. Wie hard wegrijdt op een paard, komt terug op een ezel. Oftewel, haastige spoed is zelden goed. En dat geldt ook voor de campagne. Althans, dat hopen ze hier. van de eerste grote campagne campagnebijeenkomst van Nicolas Sarkozy. Bijdrage van rondlinker. Dan de Ajax. De ploeg heeft voor de tweede keer dit seizoen een lesje gekregen... van een Europese topclub. Eerder was Real Madrid in de Champions League twee keer te sterk... voor de Amsterdammers. En gisteren won Manchester United met 2-0 in de arena. Jong en Hernandez maakten naar rust de goals. Joep Schreuders sprak na afloop met de Belgische verdediger Jan Vertongen. Het verhaal van deze wedstrijd, hoe zie jij... Uh deze uitslag. Ja, ik, er, ik heb één keer een ervaring gehad met een uh, Engels team. Dat was Aston Villa. en dat uh, was een beetje hetzelfde verhaal. Ze geven ons een beetje hoop. Ze laten het spel maken. Ze ja, een dodelijk in de omschakeling. En Dat uh, ja, was vandaag ook het geval. Dat zeg je nu zo mooi, hè, achteraf. En als je in het veld staat, zo'n eerste helft, want het lijkt erop, van de eerste helft, dat jullie goed meedoen. Misschien zelfs wel meer dan dat. Is het zo dat je je optrekt aan het niveau van de tegenstand?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 Wat neem je nou mee als ploeg in deze wedstrijd, los van het feit dat je zelf goed speelde? Vond je dat zelf ook trouwens? Ja, vooral eerst helft. Het is wel eens lekker dat je er weer eens even laat zien, dat toch? Ja, dat is zeker belangrijk. Belangrijk vooral in dit soort wedstrijd tegen de Engelse tegenstanders. Het kan nooit kwart. Wat neem je mee inderdaad? Wat kun je hiermee met zo'n uitslag? Ja, toch wel iets. is gewoon dat communicatie misschien het belangrijkste is van voetbal... Ja, elkaar uh, met kleine woordjes kun je zoveel helpen... en uh, kun je die lopende mensen misschien wel tegenhouden. En uh, als we het zover zijn, kunnen we misschien ook dromen van meer. Ja, dromen, dat dromen uh, duurt nog even voorlopig, vermoed ik, rond Ajax. Jan Vertongen in gesprek met Joep Schuider. Het is uh, tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. 144 redt een dier. Het bestaat inmiddels drie maanden. Uh, Mino Remmers maakt vanochtend een kleine balans op. Uh, je bent in Soest, Mayno. Bij de paardenkamp. Kijk, en wat is jouw balans tot nu toe? Ik word er een beetje treurig van. Veel onderwerpen die je zo'n ochtends doet... daar kom je mensen met leuke verhalen tegen. Maar helaas moet ik zeggen, Jeannette Reddering... is van het dieren een stukje verderop... waar de verwaarloosde honden en katten binnenkomen. We staan nou een kwartiertje met elkaar te kletsen... met een bakje koffie erbij. En het zijn geen leuke verhalen. Bijvoorbeeld het verhaal van net. Ja... Je komt schrijnende gevallen tegen, dus wat dat betreft uh, is het mooi... Uh, een puppy was het? Het, was een, een, het is een puppy, een, een soort kruising, uh, dochachtig hondje van vier maanden... die door zijn eigenaar waarschijnlijk in elkaar geslagen of geschopt is. Dat Hij is al uh, twee keer geopereerd aan een uh, ja, soort hematoom, een absces in zijn nek. Van, u gaf het net aan. Hoe ja. groot? Uh, een centimeter of twintig. Het was een, een, een absces als, zo groot als een voetbal. En um, nou, daar komt nu nog bij, want nou, de dierenarts heeft zich in eerste instantie op zijn nek geconcentreerd. En het blijkt nu dat zijn knie ook kapot is. En bij een jonge hond is het bijna onmogelijk uh, dat dat uit zichzelf is gekomen. Want die knieën zijn zo flexibel. Dus hij heeft hem ook weer waarschijnlijk van een trap afgegooid of een ontzettende schop gegeven. Dit soort verhalen. Ze komen ook binnen bij 1-4-4. Maar um, we zijn nu niet bij de honden en katten. Want dan zouden ze allemaal al gaan blaffen. en veel te vroeg wakker zijn. Dat, dat wilt u niet hebben. Hè? Nee, nee, nee. Dan zijn ze helemaal van slag. Ja. Dus dat doen we niet. Want anders zijn we zelf op de verkeerde weg. Maar uh, bij die centralisten 1-4-4. Ja, die moet natuurlijk beoordelen. als iemand iets, iets belt. Dirk van de Paardenkamp vertelde vanochtend. Ja, dus zien mensen een, een paard in de wijste met sneeuw op z'n rug. Maar dat is juist prima. Dan is er niks aan de hand. Maar ja, zo'n melding komt dan toch. Bij. Je moet dus er snel bij zijn. Dat is heel belangrijk. Mensen gaan bellen als ze eigenlijk al uh, langer wat uh, constateren. Ja. En het is voor die centralisten natuurlijk uh, best wel moeilijk om daar de, de, de echte uh, nijpende dingen uit te halen. Maar ja, de tijd zal het leren. Ja. En Hebt u er goed vertrouwen in dat dat 144 echt Soela's biedt en die animal cops, hè, die dierenpolitie waar het nu om gaat, want. Ik hoop het, ik hoop ja, het. Ik ben niet is van een... overtuigd. Nee, nee, nee, de tijd zal het leren. Ja. En uh, we werkten natuurlijk al met uh, inspecteurs van de dierenbescherming. Hè, dus als er iets was, dan werden die erop afgestuurd. Vaak zijn dat ook wel uh, politiemensen. Die weten wel, oh, die flat daar en daar, daar is wat aan de hand. Die meneer die kan er eigenlijk helemaal niet voor dieren zorgen. Vaak wel. En ik heb wel begrepen, wij hebben ook al contacten met de dierenpolitie... Dat uh, het zijn ook allemaal wel mensen uit de regio. Vaak honden, hondenbegeleiders die gek op dieren zijn en, en die dit willen gaan doen. Um, ja, we hopen uh, dat, ze, dat ze het goed op gaan pakken. Ja, want even terug naar dat van die, uh, dat kleine hondje wat we net hoorden. Zo'n verhaal. Dat is, dan is er toch meer mis op zo'n adres? Dat is toch ook al iemand die in de hulpverlening moet zitten? Die de meneer zit ook inderdaad in de hulpverlening. Die moet geen dieren meer gaan houden? Nou... Ik zou het geweldig vinden als er een wet kwam. die mensen zoals die man. verbieden om dieren te houden. Ja, daar heb je misschien nog veel meer aan dan de Animal Cops. Wat mij betreft. Ja. Maar ja, dan uh, is het ook weer. iedereen kan zijn leven beteren. En uh, een tweede kans. Het is een moeilijk onderwerp. Ja, ja want ontzeg je mensen hun huisdier. vaak kunnen ze ook niet goed voor zichzelf zorgen. Hè, als het zo mis is. En soms is het. Uh, een huis die dan nog net weer. Uh, de verantwoording. die ze nodig hebben. om op de been te blijven. Ja. dat, uh, dat is allemaal. Uh, het zijn allemaal overwegingen. Terwijl Fortuin, geboren. 1987, door ons heen. komt. <lacht> en, en die wil hooi. die wil. die wil, uh, die wil eten hebben. <lacht> ja. Maar goed, de vrijwilligers. en de mensen die hier werken, komen zo om, uh, om. het eten te geven. En dit was. Uh, uh, Jeannette Reddering van het Dierenhuis hier in Soest. Uh, en we gaan straks het nog hebben over de inspecteurs... en wat zij allemaal tegenkomen uh, in, in, in die meldingen van 144 die binnenkomen. Vijf minuten voor, half acht is het. Uh, ja, We gaan over van de dierenpolitie naar iets heel anders. Heineken, Unox, Pampers, Friese Vlag... Dat zijn bekende aanmerken in de supermarkt. En die aanmerken hebben weer een moeizaam jaar achter de rug. De 100 populairste zagen hun omzet toenemen met 2%. Maar de huismerken groeiden 5%, wordt de verslaggever Jeroen Schritthuizen. Ja, dit is een soort uh, krusli van uh, BioPlus. En hebben we gelijk de grootste stijger te pakken in de aanmerken top 100. BioPlus is een uh, merk wat. Uh... Al, ja, zoals de naam al zegt, alleen maar biologische producten heeft. En dat kan vlees zijn, dat kan uh, uh, pindakaas zijn... en dat kan uh, kruisli zijn in dit geval. Een beetje mode, hè? Ze hebben de wind mee, denk ik. Ja, ze hebben ab absoluut de wind mee. Ik denk dat uh, duurzaamheid uh, en, en biologisch... zijn wel een beetje de thema's van, uh, van de laatste jaren. En daar waar het uh, misschien ooit een hype leek lijkt het toch wel dat het iets is wat, uh, wat blijft. Ronald Orijsen van Symphony IRI... Nu we toch bij de, de winnaars zijn. Ik zie in dat rijtje drie koffiemerken en drie sigarettennamen. Koffie, de winnaars, heeft met name te maken met het feit dat de koffieprijs het afgelopen jaar behoorlijk sterk gestegen is. Dus dat wil niet zeggen dat we meer koffie zijn gaan drinken. Maar um, we betalen er wel meer geld voor. En dat telt in deze ranglijst. En bij die sigaretten? Bij sigaretten is het een ander verhaal. Bij sigaretten zie je eigenlijk dat er een, een schifting plaatsvindt tussen merken. Enerzijds heb je, heb je de merken, de oude vertrouwde, vertrouwde merken die het erg lastig hebben. Caballero, Peter Stuyvesant. Ja, en, en van de andere kant zie je dat uh, wat jongere merken. Maar merken die met name uh, scherp zijn in prijs... Dat die uh, zorgen voor een enorme groei. LM, Lucky Strike. Klopt. Mevrouw, heeft u een favoriet aanmerk? Wat denk jij? Jumbo Boterkoek. Ja, ik weet natuurlijk wel uh, bijvoorbeeld Coca-Cola, maar daar zit ik niet op, niet op te wachten. Ja, we moeten ook even naar de dalers kijken. Uh, Knor, Mona, Spa, Drum, Caballero, Maaslander. Die leveren fors in. Mona, de toetjesfabrikant, min 9 procent. Wat is er aan de hand, zeg? Nou, Mona, heeft de afgelopen jaren hebben ze het uh, uitstekend gedaan. Ze zijn behoorlijk gegroeid, uh, met name door introducties van, uh, van nieuwe producten. En het afgelopen jaar is dat juist wat achtergebleven. En dan word je daar genadeloos voor afgestraft en zie je dat, dat, uh, dat die omzet terugloopt. Het is in feite voor Mona weer wachten op uh, het goede nieuwe product. Ja, we hebben al zoveel toetjes. Ja, maar toetjes die uh, wij als Nederlanders willen elke keer... Uh, toch wel vaak de nieuwe toetjes, nieuwste toetjes uh, proberen. Nou oh, ja. ja, ja, dat vind ik lekker. Uh, nee, ik heb die, niet zo die trend van uh, het moet een aanmerk zijn om het lekker te zijn. Nee, maar er zijn mensen die minder aanmerken kopen. Ja, dat is waar, dat klopt. Dat doe ik ook wel. Beetje meer, want het is natuurlijk, maar zeggen, de van de Jumbo of van de Bleuband. Dat is, heel, en het is allemaal precies hetzelfde, hoor. om te bakken en te braaien, de boter en zo, de margarine. En hoe verschilt dat? Ja, toch wel een paar dubbeltjes. Ik hoor mensen altijd maar mopperen in de supermarkt. Hè, dat ze duur uit zijn en die aanmerken worden duurder. Maar is dat zo? Ja, dat is altijd een stukje perceptie. Hè, dus beleving. Beleving. Hè, dus dat Mensen hebben het gevoel dat het, uh, dat het duurder wordt. Zoals ze ook het gevoel hadden dat de supermarkt... sinds de introductie van de euro een stuk duurder is geworden. Als je dat allemaal terug gaat rekenen, het, het klopt allemaal niet. Hoe liggen de feiten? In 2003 hebben we in, in Nederland een, een, een prijsoorlog gehad... De daling die dat teweeg heeft gebracht, die is op dit moment, en dan praten we ja, zeg maar negen jaar na dato, nog steeds niet gecorrigeerd. Dus we zijn nog steeds goedkoper dan dat we waren in het jaar 2003. Dus ophouden met zeuren.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 Radio 1. Het NOS Journaal. PvdA-fractie steunt Cohen en motie tegen staatssecretaris Bleker verworpen. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. De hele PvdA-fractie steunt fractieleider Cohen.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 De omstreden sharia-geleerde al hadad komt straks rond 9 uur aan op Schiphol. Over zijn komst ontstond veel ophef omdat hij kwetsende uitspraken zou hebben gedaan over Joden, Christenen en vrouwen. Minister-opstelten zegt dat die uitspraken onvoldoende grond vormen om al hadad tegen te houden. De sharia-geleerde houdt in Nederland een debat in de Bali in Amsterdam. De directeur daarvan begrijpt weinig van de ophef rond Al-Haddad.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 Wat de SGP betreft blijft het budget voor ontwikkelingssamenwerking inderdaad uh, gelijk. Gaan we niet verder daarin snijden? En dan hebben wij nog wel andere uh, ideeën voor bezuiniging. Volgende maand praat het kabinet over een nieuw pakket aan bezuinigingen. De SGP is belangrijk voor het kabinet om een meerderheid voor de plannen te krijgen in de Eerste Kamer. En het duurste appartement in New York is uh, gewisseld van eigenaar voor 88 miljoen dollar. Het is een penthouse in Manhattan. Dat is gekocht door een Russische miljardair.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 Kijk op asnbank.nl. ASN Bank, voor de wereld van morgen. Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De omstreden moslimgeleerde Haytam al hadad mag naar Nederland komen van minister Opstelten. Een kamermeerderheid is tegen al hadad is lid van een Britse sharia-rechtbank en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, over christenen en over vrouwen. Hij komt naar Nederland voor een debat. Hij landt als het goed is rond negen uur op Schiphol. En dat debat zal waarschijnlijk bij de Bali in Amsterdam worden gehouden. Ik praat erover met de Christen christenuniekamer Joël Voordewind. Want die nam het initiatief om deze al de toegang tot Nederland te weigeren. Meneer Voordewind, goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Hij komt aan rond negen uur op Schiphol. Wat vindt u daarvan? Ja, toch wel teleurstellend dat uh, de minister uh, uiteindelijk heeft gekozen om hem uh, niet tegen te houden, omdat de man toch heel duidelijk oproept tot uh, geweld. En het is ook apart uh, waarop, op welke gronden hij hem toch uh, toelaat tot Nederland, want uh, op dezelfde uh, grond uh, heeft hij de vorige keer wel die zogenaamde pedo-imam uh, uh, tegengehouden aan de grens. En op hetzelfde argument laten hij hem nu dan toch alweer toe, ondanks dat deze man nog vreselijkere uitspraken doet dan de vorige imam. Ja, maar over die uitspraken, daar zijn wel wat, ja, daar is er eens onenigheid over. Hè? De, de een vindt, uh, ze zijn verwerpelijk, maar het gaat om of ze voldoende aanwijzing zijn dat er een gevaar aan de orde is voor de samenleving, voor de Nederlandse samenleving. En opstelte, concludeert op basis van Europese regels dat dat niet het geval is. Ja, dat is een aparte constatering, want in die beantwoording van de Kamervraag zegt hij inderdaad en bevestigt hij dat al die uitspraken die ik daar geciteerd had en die inderdaad uh, uh, aanzetten tot uh, geweld bijvoorbeeld, hè, de, de vrouwenbesnijdenis, het afhakken van handen, uh -huh. uh, het stenigen van vrouwen bij overspel, dat herhaalt hij trouwens ook wel gisteren weer op de radio. Dat ja, maar hij, heeft ook aangegeven, maar hij heeft ook aangegeven dat hij dat bijvoorbeeld niet in Nederland wil invoeren. Dus is het geen gevaar voor de Nederlandse samenleving. Ja, maar hij draait een beetje, want hij zegt tegelijkertijd in andere teksten weer dat hij het kalifaat in uh, heel Europa wil doorvoeren. Dus de sharia-wetgeving wil hij wel ook in Nederland doorvoeren. Alleen hij zegt, ja, het, het, is, het is nog niet geldig, dus ja, de vrouwen hoeven zich nog niet zorgen te maken. Maar als het aan mij ligt graag in, in heel de wereld uh, steniging voor vrouwen weer doorvoeren. Mm -hmm. uh, vrouwenbesnijdenis, et cetera. Maar het kabinet constateert wel dat het allemaal verwerpelijk is. Uh, het, het Erkent ook dat het strafbaar is in Nederland om dat soort dingen te zeggen. Maar schijnbaar voelt uh, en vindt het kabinet dat nog niet voldoende uh, grond om hem te wijgen. Nou, dan heb ik nog, nog steeds de vraag: op welke gronden wijst het kabinet dat dan af? En mm -hmm. ik kan dat niet helder krijgen. En daarom heb ik weer aanvullende vragen gesteld samen met collega's om toch scherper te krijgen uh, op welke gronden nou de minister dit soort uh, uh, mensen kan weigeren of kan okay. toestaan. Nou, daar komt dan nog een vervolg op. Uh, maar opvallend is toch dat er een kamermeerderheid was die vond dat de man niet welkom was. En toch kan u onvoldoende vuist maken richting uh, het kabinet, richting de minister, om hem tot de orde te roepen. Want deze dat komt toch gewoon straks naar Nederland. Land om negen uur op Schiphol. Hoe, hoe kan dat? Nou ja, het is natuurlijk allemaal vrij uh, laat dag. Uh, we hebben de Kamervraag gisteren, ik dacht iets van half elf, uh, naar de Kamer gehad. Toen heb ik meteen de collega's wel om tafel uh, gevraagd om te zeggen van, uh, ja, wat gaan we nu doen? Mm -hmm. Alleen, uh, ja, het was te laat voor een spoedepad. Um, uh, en, en dus, ja, heb je nog weinig mogelijkheden. Kijk, de Kamer kan alleen maar zijn zorgen uiten. En het uh, probleem neerleggen op het bordje van de minister. De minister moet uiteindelijk besluiten om de man tegen te houden. En daar gaat de minister ook over. Nou, nu uh, is dat niet uh, gelukt. Uh, we hebben, uh, de ChristenUnie heeft duidelijk gewaarschuwd voor de uitspraken van deze man. Um, ja, dat heeft in ieder geval geleid dat de VU in ieder geval geen platform geeft aan deze man. Nee. En we zullen zien wat, uh, wat de consequenties zijn, wat voor dingen die nu in Nederland gaat zeggen. Ja. Uh, het zou interessant zijn als u natuurlijk naar de Bali gaat, waar een debat gehouden wordt met Al-Gadat. Ja, nou, ik voel daar niet uh, de behoefte toe, uh, gezien het feit dat hij allemaal heeft gezegd. Maar dat, dat vind ik dan, dan wel typisch, meneer Voorde, want u bent het niet eens met wat deze Al-Gadat zegt en wat hij schrijft. Maar u wilt niet met hem in gesprek. Is het, is het juist niet goed om met zo iemand in dialoog te blijven, om de discussie aan te gaan? Ja, nou, nogmaals, ik wil met iedereen een discussie aangaan als men maar niet aanzet tot uh, geweld en de, uh, de uitspraak van, uh, van deze man. Maar u kunt toch proberen te overtuigen van uw gelijk, meneer Wind. Ja, maar kijk, het is een beetje raar natuurlijk als je probeert aan te geven... dat je deze man geen platform wil geven en vervolgens uh, wel in gesprek gaat... en dus wel weer een platform gaat oh, ja, geven. Dat, dat, dat, dat, dat, dat zijn dan de feiten. Dan moet u zich daar maar bij neerleggen... en proberen uh, deze man, want u vindt dat hij uh, dat verwerpelijke dingen zegt... deze man te beïnvloeden. Ja. Nee, maar ik, ik vind dat niet logisch. Dan zou ik hem alsnog zelf weer een platform gaan geven en met hem in, de, in debat gaan. Ik wil met iedereen in debat, maar dan wel met mensen die zich houden aan de wet en ook de mensenrechten respecteren. Ik zit in de commissie buitenland. Bijna dagelijks voeren we de strijd tegen dit soort mensen. Bijvoorbeeld in saudi arabië die wel de mensen de doodstraf geven omdat ze één opmerking hebben gemaakt over de profeet Mohammed. Goed. Dus ik vind het echt verderfelijk wat hij vindt. U gaat niet met hem in gesprek, het is duidelijk. Nee. Joel voor de wind van de ChristenUnie, dank voor uw uh, verhaal hier vanochtend. Graag gedaan. Door naar de sport, naar Tom van het Hek. Het was een redelijk succesvolle avond voor de Nederlandse voetbalclubs... gisteravond in de Europa League. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Redelijk, want uh, ja. Nou ja, Ajax verloor, AZ won nipt. Um, ja. En dat zit hem dan in die vervolgwedstrijden natuurlijk. Nou ja, het is eigenlijk toch wel een, een, een mooi avondje geworden... voor de Nederlandse clubs. Maar laten we inderdaad met die eerste twee maar beginnen. Die speelden om zeven uur. Ja, Ajax, dat verhaal was redelijk bekend. En dat liep eigenlijk zo ook wel als je het kon verwachten. Ajax kon redelijk tegenhouden, waarschijnlijk aardig meekomen. Manchester zette nader. Rust echt even aan. Wat gelukkig goal voor Manchester. Maar goed, anders was hij op een andere manier wel gevallen. En met name aanvallend kon Ajax te weinig. Speelde niet eens zo slecht hoor. Speelde heel fatsoenlijk en behoorlijk. Maar het was toch echt veel te weinig om deze grootmacht het moeilijk te maken. AZ, eh, tegelijkertijd in Alkmaar, speelde misschien wel het allerbeste voetbal van de vier Nederlandse clubs. Blijf het maar verbazen. Want de koploper uit België werd werkelijk eh, nou echt van het kastje naar de muur gespeeld. Prachtig doelpunt van Maher. 18 jaar nog altijd maar pas. Geselecteerd voor het Nederlands elftal ook. Mag ook nog voor Marokko uitkomen. Hij moet gaan kiezen binnenkort. Maar dat was de uitblinker. En AZ speelde prachtig. Alleen 1-0 is dan toch wat mager met nee. een uitwedstrijd. AZ is Europees uit niet op zijn sterkst tot nu toe. Dus dat was wel een klein beetje jammer. En toen kwamen de twee wedstrijden rond de klok van 9 uur. Twee uitwedstrijden. Ja, en die leverden twee overwinningen op PSV binnen 11 minuten. Al via Matafs en Toivonen op 2-0 voor. Gaf nog wel een goaltje zelf weg via de Rijk. Maar goed, kwam toch niet echt in de problemen. 2-1 gewonnen in Turkije gaat dat volgen week gewoon afmaken. Twente had het uh, best moeilijk op een, op, een, op een moeilijk veld, maar uh, kwam daar doorheen en toen een prachtig doelpunt. Heerlijk goaltje van Ola John. Nog even ergens opzoeken als je van voetbal houdt. <laughs> en uh, ja Echt heerlijk goaltje. Uh, wint ook. Dus eigenlijk kan je zeggen, ja, Twente en PSV zou je kunnen zeggen met één been in de volgende ronde. AZ hele goede kansen en uh, ja, Ajax uh, ligt er in feite uit. Maar goed, alles bij elkaar. Als drie van die vier clubs dat zouden halen, is het voor het Nederlands voetbal toch wel een heel, uh, heel goed seizoen, hoor. Dus het was toch wel alles bij elkaar een Hele, hele mooie, degelijke avond van het Nederlandse voetbal, zeg maar. Nou, kijk eens aan, dat is goed nieuws. In het tennis, helaas de laatste Nederlander eruit, Goloen ja. uh, uit het ABN uh, Amro Toernooi. Had hij het zwaar in zijn laatste partij? Nou, hij speelde tegen iemand die 200 plaatsen hoger stond, Trotsky. Hij zei ook na afloop van het was geen schande. Dat klopt ook wel een beetje. Alleen de Nederlanders zijn wel vaak tevreden verlo verliezers, zeg maar. Dat moet er toch echt een beetje uit bij die Nederlandse tennissers. Maar eerlijk is eerlijk, hij heeft gespeeld voor wat hij waard was. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. En mooi voor het toernooi was verder want als je af en toe de kranten leest, heb je het idee dat Federer in zijn eentje speelt. Maar hij moet toch ook nog <lacht> tegen mensen spelen? En er zijn er gelukkig nog een paar waar hij echt tegen moet gaan spelen. Uh, vanavond zal het nog wel meevallen. Maar Del Potro liet zien, ook in hele goede vorm. Er zijn prachtige tennis, lang geblesseerd geweest. Maar nu toch echt helemaal terug aan het komen. En Berdic, uh, de, de jonge man uit Tsjechië. Ook fantastische speler. Dus uh, wat dat betreft gaan we toch wel een mooi weekend tegemoet. En het is wel heel mooi voor het toernooi uh, dat de drie hoogstgeplaatste spelers. Uh, niet alleen hun geld zijn komen ophalen, maar ook waar voor hun geld bieden. Dus het gaat een zonder Nederlanders toch heel mooi tennisweekend in Rotterdam worden. Kijk eens aan, daar gaan wij samen het weekend zo in. Tom, dankjewel. Oké, okay. Een jaar geleden was de Arabische lente het nieuws. En toen begon het ook in Libië te rommelen. Met name in het oosten. En uiteindelijk heeft dat geleid op de valken van Gaddafi. We praten er zo over met Bertus Hendricks. Eerst maar eens horen hoe het is op de weg. Dennis, mooi, nog steeds rustig. Ja, relatief rustig, Lara. Er staan twee files. Eerst bij Den Bosch, op de A2, in de richting van Utrecht... Tussen sint en gestel en Kerkdriel 4 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. En daardoor loopt het ook vast op de parallelbaan op de A2 bij Den Bosch. Dan op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor het uit Muidenberg 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Gaddafi is dood en de meeste burgers kunnen zich vrij uitspreken. Maar ja, staat het land Libië er nu beter voor? Vandaag is het precies een jaar geleden dat in Libië de revolutie begon. 17 februari 2011. We werd toen uitgeroepen tot dag van de woede. Via Facebook en Twitter werd opgeroepen om te demonstreren... tegen het regime van kolonel Muammar Gaddafi. De strijd begon in de oostelijke stad Benghazi En daar barstte gisteravond het feest los. Wees dus in Benghazi, in het oosten van Libië. Ik ga praten over één jaar Libië zonder de Gaddafi's. Met midden deskundigen verbonden aan Instituut Klingendaal Bertus Hendricks. Betters, goedemorgen. Goedemorgen. Een uh, feestelijke dag. Denk je voor heel Libië? Ja, ik denk wel uh, dat je. Wat je nu net hebt laten horen vanuit Benghazi, dat vind je in uh, alle steden en uh, kleine en dorpen in Libië. Ik bedoel, het overheersende gevoel is uh, een, een gevoel van feestelijkheid dat men af is van dictator. Uh, er zijn natuurlijk uh, dorpen uh, die uh, nauw verbonden waren met het regime. Bani Walid is een, een voorbeeld uh, waar de meeste aanhanging van uh, Gaddafi uh, zat. En daar zullen ook nog mensen met gemengde gevoelens reageren. Maar over het geheel genomen, over welke meerderheid zijn blij... dat ze van de man uh, na 40 jaar verlost zijn. En heeft dat dan puur te maken met het feit dat ze uh, ja, een dictator kwijt zijn? Als we even kijken naar de plussen en de minnen. Ja, uh, want kijk, de, de rechtsomveiligheid in, in Libië... zoals in elke dictatuur, uh, was uh, ontzettend groot. Je kon opgepakt worden voor onduidelijke redenen. Uh, uh, men heeft jarenlang ondergezucht. Men heeft jarenlang ook niet... wat men in andere olierijke landen uh, wel heeft uh, gemerkt... Uh, nog de, de, de positieve kant gehad van nou ja, dat het levensspijl ontzettend uh, uh, hoog was. Bedoel, dat is voor een aantal mensen zeker het geval geweest. Maar de, de verdeling van de olierijkdom die is ook zo ongelijk geweest dat laten we zeggen die compenserende factor ook niet aanwezig was. Dus men heeft nu een nieuwe hoop en nieuwe angsten, want die zijn er ook. Ja, want je ziet het altijd na het vertrek of het afzetten van een dictator dat er een machtsvacuüm ontstaat. Is dat in Libië ook het geval? Ja, en het grootste probleem is dan ook. Euh, laten we zeggen de, de, de, het, dat er meerdere centra van, van macht zijn. In een vacuüm springt altijd iemand erin. En in Libië is dat met name. zijn het lokale uh, groeperingen. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Misrata, een van de steden die het meest hard omgevochten is. Of Zintaan uh, in, het zuiden bij de, in in de bergen. Uh, ja, dat zijn uh, groeperingen die hebben zichzelf voor een belangrijk deel bevrijd. Die vinden dan ook dat het uh, aan hun is om nu een belangrijke stem te hebben in, in, in de toekomst. En ja, en dat, dat geeft dus de spanningen tussen verschillende van die groepen om, om Misrata te noemen. Dat is een stad die uh, dus meer in het westen ligt, uh, maar die bezetten het vliegveld van, van uh, Libië, van, van Tripoli met name. Mm. En ja, dat is een buitengewoon lucratieve aangelegenheid. Uh, Zentanis, die Seyf al Islam, de zoon van uh, Gaddafi, hebben uh, uh, gevangen genomen en nog steeds gevangen houden, die vinden dat zij uh, ook een belangrijk uh, uh, aandeel moeten hebben. En, en anderen vinden weer, de Benghazi. ja daar is het begonnen. Uh, we moeten een eind maken aan de dominantie van het Westen. Ja, dat geeft een hoop uh, onderlinge gekrakeel. Af en toe leidend tot, tot doden, omdat het ja. ook tot gewapende treffen komt. Dus dat is het grote vacuüm op ja, dit moment. Er zijn natuurlijk wapens volop in omloop daar in Libië. Met name ook vanwege dat verzet. Hoe, hoe krijg je uiteindelijk um, een land waar zoveel verschillende groepen... Uh, nu tegenover elkaar staan, in feite, weer bij elkaar... Nou ja, er moet weer een nieuwe legitimiteit komen. Een deel van de legitimiteit is die van de gewapende strijd. Men heeft zichzelf bevrijd, of met hulp van het buitenland... uiteraard van NATO die eerste eerste plaats. Maar men zal dus via nieuwe verkiezingen moeten proberen... om een nieuw soort door verkiezingen gelegitimeerde macht te krijgen. Die zijn gepland voor juni. Het staat absoluut niet vast dat het allemaal probleemloos gaat verlopen... maar de elementen die dat mogelijk maken, zoals vrije media... He? Die zijn in de volop aanwezig. Bedoel, er is nu uh, een, een overdaad aan, aan media en allemaal nog een beetje primitief. Maar goed, uh, de, de, de, de tijd dat er alleen maar één groen geluid was. één groene kleur, die is voorbij. En dat wordt door de meeste Libiërs als zeer positief ervaren. Het probleem van het machtsvaten en daarmee het gebrek aan de uh, openbare orde, hè, dat is natuurlijk, in elke dictatuur is de openbare orde altijd voor elkaar. Nou, de, de, de, de, daar wil je de prijs van de dictatuur niet voor bewaren, maar een, een behoefte aan orde en, en veiligheid, die is heel groot en ook rechtszekerheid. En ook daar, daar is net van Amnesty uh, een rapport gekomen, daar schort het op dit moment nog aan. Mm -hmm. Er zijn veel mensenrechten schenningen. Dat is wat Amnesty International rapporteert. Er worden gevangenen geslagen. Ze krijgen elektrische schokken toegediend. Amnesty ja. waarschuwt ook voor die gewapende milities... Hè, waar wij het net al over hadden. Een gevaar voor de stabiliteit van het land. Zie jij um, een aantal potentiële krachtige leiders... die de toekomst van Libië dan in goede banen kunnen leiden? Nou, dat is, een deel daarvan zit natuurlijk in die, in die overgangsraad. Dat zijn de mensen die dus hun nek hebben uitgestoken. Maar die overgangsraad heeft tot nu toe nog niet zo heel veel uh, indruk uh, gemaakt. En het is ook een beetje wat de Engelsen dan noemen uh, uh, jockeying for position. Uh, dat iedereen zich opmaakt voor, uh, straks voor de, voor de verkiezingen. En wie, wie zal dan uiteindelijk uh, de lakens uitdelen? We moeten niet vergeten, uh, er, degene die de, de baas wordt in, in Libië, uh, die, die wacht een geweldige prijs... Het is een land met gigantische olieinkomsten. Uh, en relatief heel weinig inwoners. 6 miljoen. Dus je kunt je wel voorstellen dat. Uh, ja, dat, dat, dat wekt ontzettend veel uh, begeerte. Dat zal dus nee. geen gemakkelijke. Uh, gemakkelijke zaak zijn. Maar. Uh, en, en het zal ook zo zijn dat lokale factoren een rol spelen. dat is misschien ook niet zo gek, want dit, dit machtige land... of dit, dit machtig grote land, bedoel ik liever gezegd... Uh, dat is een beetje kunstmatig bij elkaar gezet... uit drie uh, verschillende provincies, inderdaad door de Italiaanse koloni kolonisatoren. En uh, ja, de, dat, dat betekent dat al de macht ge gecentraliseerd werd in Tripoli... met ja. alle misbruik daarvan. Dus je hebt eigenlijk een soort contramacht nodig op de verschillende regio's. Nou, nu heb je te veel uh, lokale macht, dat elke lokale militie zegt wij zijn hier de baas en gaan jullie maar weg. Eh, men zal een, een evenwicht moeten vinden eh, tussen die lokale macht en een, een sterk centraal gezag die voor rechtszekerheid, orde en rust nou. kan zorgen en de, de economie eh, weer op gang kan brengen. Helder Bertus, dank je wel voor jouw analyse over één jaar Libië. Uiteraard hoort u in de loop van de dag meer over de herdenking rond die opstand en het einde van het regime van Gaddafi. Wij gaan door naar uh, Australië. Want uh, 4000 vliegtuigpassagiers zijn gestrand. omdat de uh, vliegtuigmaatschappij Air Australië, waarmee ze vloog, van het een op het andere moment failliet is gegaan. Daarom uh, correspondent Robert Sportier nu. Uh, Robert, waar zitten al die toeristen vast? Nou, al die toeristen zitten eigenlijk vast op prachtige vakantiebestemmingen. Want Air Australia is een budget airline die vooral vliegt op populaire vakantiebestemmingen als Thailand, Bali of Hawaii. En het probleem ontstond eigenlijk gisteren toen op het vliegveld van Phuket... Uh, men niet in staat was om te betalen voor de benzine. En uh, dat eigenlijk bleek dat de kas helemaal leeg was. Op dat moment werden alle vluchten ook gelijk gecanceld. En dat betekent dat er 4000 passagiers op dit moment vastzitten. En uh, ja, ze zitten dus in prachtige bestemmingen... maar ik denk niet dat ze het heel erg leuk vinden om daar te zitten. Nee, dat kan heel prettig zijn, maar niet als je naar huis wil. Want hoe komen die mensen weer thuis?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 Uh, maar voor de meeste mensen is het toch vervelend, want ze moeten een hoop geld uitgeven om een nieuw ticket te kopen, om een hotel te boeken, uh, om uh, eigenlijk allerlei andere zaken te bekostigen. En het is maar de vraag natuurlijk of ze dat terug gaan krijgen. Ja, ja van een failliet. Uh, Australië, daar kan je weinig van plukken als de, de kip al kaal is. Hè? Is het kenmerkend trouwens, dat failliet van een uh, vliegtuigmaatschappij voor hoe het gaat nu in Australië, of is het een incident? Nou, eigenlijk is het wel een beetje een verrassing, want uh, het gaat bijzonder goed juist met de Australische economie. Sterker, het gaat zo goed dat uh, andere landen daar wel eens jaloers naar kijken. Maar um, er komen ook wel wat problemen bij die groei kijken, simpelweg omdat die groei vooral tot stand komt vanwege het succes van de mijnbouw. En daar wordt ongelooflijk veel geld verdiend uh, en dat heeft ertoe geleid dat de Australische munt heel erg populair is geworden en daarmee dus heel erg duur. En daar zit de kneep eigenlijk voor heel veel andere bedrijfstakken... die uh, beginnen te merken dat hun kosten gewoon simpelweg te hoog zijn. Toeristen komen niet meer naar Australië toe... want dit land wordt gezien als een te duur land. Een vliegtuigmaatschappij als Qantas heeft gisteren aangekondigd... dat ze 500 mensen moeten ontslaan omdat de personeelskosten te hoog zijn. En heel veel andere uh, bedrijfstakken beginnen langzamerhand te ontdekken... dat die populariteit van de Australische munt, het succes van de economie... eigenlijk een beetje tegen ze begint te werken. En vandaar dat er voor de komende periode nog steeds een aantal ontslagen zullen worden verwacht... ondanks het feit dat de economie dus eigenlijk loopt als een tierenleer. Robert Portier vanuit Australië, dank je wel. Het NOS Radio N-journaal overzicht. Naar de krant en dus naar de PvdA samen met Lieselot Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen, alle kranten schrijven over in crisis binnen de PvdA. Inderdaad, Cohen aan zijde draad de Telegraaf. Uit een rondgang van de krant langs PvdA-Kamerleden blijkt... dat een deel van de Tweede Kamerfractie het niet meer goed ziet komen met hem als leider...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 Acht foto's van Cohen. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen op de voorpagina van de Telegraaf, maar het staat er echt. Uh, volgens het AD toont de nieuwe oproer binnen de PvdA aan dat de partij zich in een identiteitscrisis bevindt. De krant maakt een reconstructie van wat er nou gisteren gebeurde bij de partij. pvda tandem raakt open zenuw, is de conclusie in trouw. In diezelfde krant was gisteren het interview met Cohen en partijvoorzitter Hans Spekman, waarmee alle onrust begon. Omroep Brabant heeft een speciale website met alles over de carnaval dit weekend. Daarin staat het laatste nieuws, foto's en video's. Bovendien ziet de bezoeker ook een overzicht van alle optochten tijdens het komende weekend. Sommige optochten, zoals die van Eindhoven, worden morgen live uitgezonden bij Omroep Brabant. Dan nog naar Trouw. Daar staat dat Nederlanders in de 18e eeuw niet populair waren in Polen. Dat was destijds geen meldpunt, maar populair waren deze vreemdelingen niet. De Polen vonden de Hollanders maar schadelijke lieden. Die negatieve Gevoelens hadden te maken met jaloezie. Het ging de meeste Nederlanders voor de wind. De Polen vroegen zich destijds af hoeveel welstand aan de echte Polen werd ontnomen. Ja. Omroep West meldt dat uh, gemeente Alphen aan de Rijn te laks is geweest... met de veiligheid van uh, koningin Juliana Brug. Volgens een rapport van de TU Delft heeft de gemeente een te groot risico gelopen. Dat komt onder meer door gebrekkig onderhoud. De Juliana Brug werd eind vorig jaar gesloten omdat de brug op instorten stond. Sinds deze week kan de brug weer worden bediend. Dan naar de website van RTV Utrecht staat dat burgemeester Aleid Wolse van Utrecht een motie van wantrouw van de gemeenteraad heeft overleefd. Afgelopen nacht werd er urenlang gedebatteerd... vanwege de gebrekkige informatievoorziening in de kwestie Nikolic... een Roma-familie uit de Mieren. Overigens stemde een meerderheid in de raad die motie weg. De website De Nieuwe Utrechter schrijft dat Wolfse de motie niet terecht vond... en zijn positie dus niet ter beschikking zal stellen. Dan nog aan de website van de BBC daar staat dat in de Italiaanse stad Calcutta... alles zoveel mogelijk blauw wordt. Onder andere overheidsgebouw, viaducten en taxis zijn voortaan blauw. Lokale autoriteiten willen alles in het blauw... omdat het de kleur van de lucht is en dat past... Goed binnen het motto van Calcutta. Motto van de stad met 14 miljoen inwoners is: The sky is the limit. Dankjewel, Liesot. Oké. Okay. draai er niet omheen. Bezuinigingen en hervormingen doen pijn. Wat mij betreft krijgt het CDA 0,0 hervormingen. Hij gooit af en toe een groot stuk rood vlees de arena in en dan springt iedereen er bovenop. Het is nooit leuk dat je in de sessie zit. Ik word een beetje moe van het CDA. Dit is het begin van het onderhandelingsspel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uitzendbureau Inzetbaar verbindt mensen met zorg, werkzoekenden met zorginstellingen en hulpverleners met cliënten. Geen wachttijden, maar een snelle verbinding. Inzetbaar.nl